8 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. De veroordeling van Alexei Navalny in Rusland houdt de gemoederen flink bezig. En de droogte in Nederland is nog geen probleem. Maar omdat regen ver weg is, worden er hier en daar al wel wat maatregelen getroffen. Dat en meer in het Radio 1-journaal na het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Moskou zijn tientallen mensen opgepakt die demonstreerden tegen de veroordeling van Alexei Navalny. Duizenden mensen waren gisteravond de straat opgegaan. Correspondent David Jan Godfrey.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 Ook in Sint-Petersburg en andere steden was protest. Navalny kreeg gisteren vijf jaar strafkamp wegens verduistering en corruptie. De Russische oppositieleider is een uitgesproken criticus van president Poetin. Volgens zijn aanhangers is hij veroordeeld in een politiek proces. Westerse landen hebben hun bezorgdheid over de veroordeling van de Russische oppositieleider uitgesproken.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 De Haagse gemeenteraad trekt 181 miljoen euro uit voor een dans- en muziekcentrum. Stadsbestuur is voor de bouw van een heel nieuw centrum, met Spuifforum. Maar veel Hagenaars vinden dat te duur. Onderzocht wordt nog of de renovatie van bestaande theater- en muziekgebouwen goedkoper is. Met instemming van het kredietvoorstel is een crisis binnen de Haagse coalitie voorkomen. Raadsleden van coalitiepartijen PvdA en CDA vonden 181 miljoen in economisch moeilijke tijden te veel. In het nieuwe centrum moet onder meer het Nederlands Danstheater... en het residentieorkest gaan optreden. Britse luchtvaartonderzoekers adviseren vliegmaatschappijen... om het noodbaken van de Boeing Dreamliner uit te schakelen. Dat doen ze nu gebleken is dat het noodbaken waarschijnlijk de oorzaak is... van de brand in een Dreamliner op het Londense vliegveld Heathrow een week geleden. Er werd al rekening mee gehouden dat het baken de oorzaak was. En onderzoek heeft nu aangetoond dat inderdaad alles in die richting wijst.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 De Verenigde Naties hebben de 95e verjaardag van Nelson Mandela gevierd. Dat gebeurde tijdens een speciale zitting van de Algemene Vergadering in New York. Daarbij waren ook de Amerikaanse oud-president Bill Clinton en burgerrechtenactivist Jesse Jackson aanwezig. Volgens Clinton was Mandela zo'n bijzondere man dat het bij ontmoetingen moeilijk was om formeel te blijven. His heart was so big and his humanity so great. We often had trouble keeping our official roles. Apart from our personal friendship. He proved you don't have to be in public office to serve the public. And that is what this day is all about. En ook zei Clinton dat Mandela liet zien dat iemand een publieke taak kan hebben zonder een publieke functie. Bij de speciale zitting in New York was ook de 87-jarige Andrew Malenghi aanwezig, die samen met Mandela gevangen zat. Hij zei dat Nelson Mandela het symbool van hoop is. Dan nog het weer, zonnig, misschien alleen langs de Noordkust... wat bewolking van zee. Het wordt 20 graden op de stranden en 24 tot 28 landinwaarts. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de middag meer zon. Dan 20 tot 25 graden en na morgen zonnig en ook een stuk warmer... met landinwaarts vanaf maandag 30 graden. Jolanda van der Velden bij de ANWB met de verkeersinformatie. Met een file op de A5 Hoofddorp richting Haarlem... bij de Raasdorp drie kilometer. Vanwege bergingswerkzaamheden is daar nog de rechte rijschok dicht... Op de A15 maasvlakte richting Rotterdam tussen Rozenburg en de Botlektunnel 2 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij de Botlektunnel zijn twee rijstroken dicht. Net over de grens is de Duitse A3 richting Oberhausen vlak voor knopen de Oberhausen dicht. Na een aanrijding, volgens de Duitse politie, duurt dat nog een half uurtje. Verkeer richting Oberhausen kan het beste omrijden via Nijmegen en Venlo. En dan via de Duitse A57 verder rijden. De laatste vakanties van de scholen die beginnen vandaag. Tijd dus voor een gesprek in het Radio 1 Journaal over... ik ga op vakantie en neem mee.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 Demonstraties gisteren in Moskou vanwege de verbanning van oppositieleider Navalny. Deze demonstranten zegt dat we zijn met een relatief kleine groep maar we spreken namens een hele grote groep Russen. de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 Want Amnesty heeft meteen protest uh, aangetekend. omdat ze, volgens uw organisatie het volgens politiek gemotiveerd is. Waarom weet u dat zo zeker? Nou, we weten dat we vrij zeker. Ook omdat uh, dit soort processen over het algemeen in Rusland. Uh, politiek gemotiveerd zijn. In het afgelopen jaar. Um, en in dit geval waren er eigenlijk vanaf het begin af aan. Het begin van het proces al aanwijzingen. dat, dat de uh, vervolging van val niet politiek gemotiveerd is. Dus maar heeft wat, te maken met, wat ja. zijn die aanwijzingen dan? Nou ja, die aanwijzingen zijn vooral dat je ziet uh, bijvoorbeeld dat de zaak eerder al tot twee keer toe is laten vallen. En dat uiteindelijk op persoonlijke instructie van de hoofdonderzoeker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 Nou ja, wat wij kunnen doen is inderdaad protest uh, aantekenen en dit soort rechtszaken blijven volgen. Uh, en vanuit Rusland met ons kantoor in Moskou uh, onderzoek blijven doen. En ook hier in Nederland en aan andere landen actie voeren. Maar ik ja, moet wel zeggen dat het, dat het ook wel steeds moeilijker wordt om ook als, uh, als, als amnesty in Rusland actief te zijn. Omdat je ja, ook door de nieuwe wetgeving die is geïntroduceerd steeds moeilijker je werk kan doen. Mm, mm, aan de andere kant, iedereen heeft ook gezegd dat hij het uh, niet mee eens is. Althans, in het buitenland dat maakt geen enkele indruk op uh, Poetin en uh, de machthebbers. Nee, ja, ik denk inderdaad niet dat, dat dat geldt ook voor dingen die wij af en toe doen. Als wij 10.000 handtekeningen opsturen, dat Poetin dan denkt... nee, ik moet het helemaal anders gaan doen. Maar het is wel zo dat in in veel zaken uh, dat het absoluut wel nut heeft. Ik bedoel, uh, ik hoorde eerder al eens de zaak Pussy Riot... Alle internationale druk heeft er volgens de advocaten van Bussy Riot wel voor gezorgd uh, dat de straf die ze hebben gekregen, dat die lager is dan dat hij eigenlijk had kunnen zijn. Dus het is niet dat het helemaal geen nut heeft. Het is alleen in Rusland op dit moment ongelooflijk moeilijk. Ik dank u wel voor uw toelichting, meneer uh, Avolter van Amnesty International. Elke werkdag s ochtends van 6 tot half 10, het LOS Radio 1 Journaal. En ook vandaag wordt het weer een schitterende dag, ik heb het over het weer. Dat heeft ook tot gevolg dat het al een aantal weken niet of nauwelijks heeft geregend. En dat wordt langzaamaan merkbaar. Op sommige plekken worden dan ook maatregelen genomen. Het waterleidingbedrijf dat de Noord-Hollandse kustgemeenten bedient, PWN, vraagt mensen terughoudend te zijn met het watergebruik.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 Ik begin met de A20, gouden richting Hoek van Holland... bij het knoopende Kleinpolderplein, 4 kilometer. Dat is ook een aanrijding. Bij Rotterdam Centrum is de rechterrijschok dicht. Langere file op de A15-Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en de 0 6 kilometer. Ook dat is een aanrijding, daar zijn twee rijschokken dicht. En verkeer wat wil rijden via Arnhem naar Oberhausen... via de Duitse A3, kan dat beter voorlopig uitstellen. De weg blijft nog tot 10 uur dicht na diverse aanrijdingen. Slimmer is om om te rijden via Nijmegen en Venlo... en dan via de Duitse A7 te rijden. De tour! In de etappe naar de Alpe reden gisteren twee Nederlandse vips mee in de directiewagens van de Tour. Ze waren vrolijker aan de finish dan Bauke Mollema. Het gaat om de Nederlandse ambassadeur in Parijs, Ed Kronenburg... en Johan van der Waal, dus de voorzitter van de stichting Alpe Jeroen Wielaert sprak met ze achter het podium. Als ambassadeur bij...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 winnaar hierboven. Dus je merkt dat het hem allemaal nog enorm aan zijn gaat. Zeker, ja. Feestdag maakt u dan mee? Absoluut. Ja, een Franse feestdag en ook een beetje een Nederlandse feestdag. Met alle supporters hier op de Alp. En al die Nederlanders maar juichen voor de ambassadeur uit Parijs, hè, in de auto van No. Nou, die liefst had ik zeker niet. <laughs> nee, absoluut niet. Nee, ze hebben denk ik enorm goed onze mensen aangemoedigd. Ik heb ze zien binnenkomen, Mollema en, uh, en Tendam. Die zaten niet eens zo heel ver achter de winnaar volgens mij.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 Let me in Shattered windows And the sound of drums People couldn't believe But that was when I ruled the world. Coldplay, viva la vida. Het is vrijdag 19 juli vandaag en vandaag krijgt ook de laatste regio in Nederland, Midden-Nederland, vakantie. Dus nu wordt het tijd om met een boek bijvoorbeeld aan het strand of op een camping te gaan zitten. De boeken top 10 die wordt deze zomer gedomineerd door de boeken van Dan Brown, Gelet Gozijny en Bert Wagendorp he, over de fond toe. Maar er zijn natuurlijk veel meer boeken die het lezen waard zijn. Wat moet er zeker in de koffer? We gaan erover praten met Toerien van der Pol van de Boekhandel Atheneem in Haarlem. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik uh, noem daar drie boeken op uh, met enig enthousiasme. Uh, is dat terecht? Ja, ik denk dat die inderdaad uh, de top 10 nu domineren. Um, en die gaan inderdaad als warme broodjes uh, over de <laughs> ja, <Een goed> moment. <laughs> Iedereen wil ze hebben, ondanks het feit dat... Uh, ik, ik, ik ben zelfs hier van Dan Brown aan het lezen... dat toch wel een behoorlijke dikke pil is. Ja, ja maar uh, de... de um... De reputatie van Dan Brown, de voorgaande boeken... De, zorgt toch dat mensen uh, zitten te wachten op de volgende. En dan komt hij en dan is er een vakantie. Ja. En dan uh, is een dik boek helemaal niet meer zo'n bezwaar. Nee, en helemaal als je naar Italië gaat, naar Florence en de omgeving... Nou, het is een ja. aanrader om je voor te bereiden. Ja. Maar hoe kan het nou toch dat dit uh, de best gelezen boeken zijn? Nou, er komt, heel, uh, er komt een publiciteitsmachine op gang natuurlijk. Dus er is heel veel publiciteit rond de boeken. Um, en het gaat heel erg van... Uh, um, um, wat vroeger zo was dat mensen de boeken bijlagen in de kranten uitgebreid lazen om te, uh, om te bepalen wat zij uh, meenamen op vakantie, is dus het tegenwoordig toch uh, het snelle medium. En uh, uh, wat staat er in de top 10? Ja. Um, um, wat wordt er veel gepromoot? Welke advertenties zie je? Nou, dan zal het wel een goed boek zijn. Ja, je moet bij de wereld door uh, zijn geweest. Uh, ja. Dan word je in ieder geval gelezen. Ja, dat is heel sterk. Uh, brand met boeken, dat vind ik ook een, een, een, een enorme gangmaker. Ja. Um, en dat is natuurlijk heel leuk, maar er zijn nog zoveel meer boeken. Ja. Helpt het ook als je op de radio wordt besproken eventjes? Want op, op zaterdag ja. is het natuurlijk altijd een hele leuke rubriek bij de tros hier op Radio 1. Ja, en het is heel grappig dat mensen dan de winkel in komen en die zeggen dan... Uh... Ja, dat was vanochtend zo'n leuk boek op de radio. Ik weet niet meer hoe het heet. <laughs> maar u... zo gaat het ook met de wereld draait door het de winkel en mensen. Ja, het ja. ging over een familie en uh, ik weet niet meer precies uh, wat nou de titel en de auteur was. Ja, voor u vaak moet u meeluisteren en meekijken. Maar <laughs> dit, dit, zijn de, dit zijn de toppers. Maar welke boeken moeten we volgens u meenemen? Nou, uh, wat ik echt een heerlijk boek vind voor de vakantie op het strand is uh, Michael Frame Skills. Ja speelt op Griekse eiland, een fictief Griekse eiland, want het bestaat niet echt. En het is een beetje een slapstickachtig boek. Het gaat over een persoonsverwisseling en het is heel licht. Het is heel Engels, heel Britse humor, vertaald in het Nederlands, dus ook voor de mensen die geen Engels lezen. Maar toch nog met die Engelse humor, Michael Franes *Skiors*. Die onthouden we en noemt er nog eens een. Wat, wat, ook, of wat ik echt een geweldig boek vond, is Vele Hemels boven de Zee van Griet op de Beek. Een uh, Vlaamse schrijfster, De Buitroman. Um, ook een heerlijk boek, een beetje meer psychologisch, uh, over vijf, uh, vier familieleden en een, en een vriend. Um, heel knap de uh, karakters beschreven, echt. Ook zo'n boek waar je gegeven wordt van begin tot eind. Uh, en dat Vlaamse, dat maakt het natuurlijk ook, uh, vind ik dan weer, heel leuk. Dat... Uh, een uh, en uh, je, je voelt echt een beetje dat je een komt ja ja ja ja ja <laughs> ja want dat wil je natuurlijk ja. als je een boek in de tas uh, doet dat je echt het vakantiegevoel hebt ja en het, ik denk dat een vakantieboek niet echt werk hoeft te zijn. Toen ze sommige dingen wel. Maar het is ook wel lekker om gewoon lekker, lekker te lezen, lekker te ontspannen. En uh, uh, als je aan het strand zit, en je moet ook nog even met een half oog de kinderen in de gaten houden. <lacht> uh, dat je niet helemaal kwijt bent waar het voor heel over ging. Ja, het moet ook nog een beetje te volgen zijn. Nou, ja. ik, ik zal zo even de titels uh, voor iedereen die niet heeft kunnen meeschrijven uh, twitteren. Ik dank u wel. Uh, en we gaan uh, allemaal met een boek op vakantie. Laten we ja, dat maar afspreken. Mevrouw goed. Van der Pol, goedemorgen. Goedemorgen. dag.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 In Rusland heeft de veroordeling van oppositieleider Navalny... geleid tot protesten. Zo gingen in Moskou en Sint-Petersburg duizenden mensen de straat op. De protest was niet toegestaan door de autoriteiten. Er was veel politie op de been. In Moskou werden ruim 100 mensen gearresteerd. De meesten werden snel weer vrijgelaten. De Amerikaanse stad Detroit heeft het faillissement aangevraagd. Het is het grootste gemeentelijke faillissement in de Amerikaanse geschiedenis. Detroit ziet geen uitweg meer, want het heeft een schuld van 18,5 miljard dollar. De stad heeft nog geprobeerd om afspraken te maken... Met schuldeisers, Maar dat is niet gelukt. En de brand van vorige week in een Boeing Dreamliner op vliegveld Heathrow... lijkt inderdaad te zijn veroorzaakt door het noodbaken, zoals al eerder werd gedacht. Dat zeggen Britse luchtvaartonderzoekers. De Britten adviseren luchtvaartmaatschappijen... om het baken in de Dreamliner uit voorzorg uit te schakelen. En dat zijn de hoofdpunten.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 Jolanda van der Velden met Op de Zonnige Dag, ook files. Files op de A15 maasvlakte Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen, 4 kilometer. Dat was een aanrijding, daar zijn de rijstroken weer open. Geldt ook voor de A20 gouden richting Hoek van Holland. Tussen Knopen ter Bresseplein en Rotterdam Centrum nog 5 kilometer. De lange file in Duitsland op de A3 richting Oberhausen... meer dan 15 kilometer file. De weg is dicht vanwege een aanrijding bij Knopend Oberhausen. Oberhausen. Dat gaat nog wel een tijdje duren verkeer vanuit Nederland kan het beste omrijden via Nijmegen-Venlo... en dan via de Duitse A57 rijden. Op de n 218 Europoort richting Spijkenis is het vastgelopen door de A15. Er staat u voor de aansluiting met de A15 drie kilometer. Straks in het Radio 1-journaal. Een jaar geleden moesten honderden mensen hun huis uit... op Kanaleneiland vanwege de asbest. En zometeen eerst hopelijk meer van Geolippus over de etappen van vandaag. En de grote vraag is met of zonder Bauke Mollema.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 DNOs, het Radio 1-journaal. Het is vijf minuten over half negen. Gisteren gingen ze er twee keer overheen over Alp De cijfers van de radio van Radio Tour zijn nog niet bekend... maar van de televisie wel 1,6 miljoen kijkers. Zo rond half zes. Nou, dan moeten er ongeveer drie miljoen mensen naar jou hebben geluisterd. Gia. Ik hoop het. Ik denk het wel, Vertel he. we ja, je weet, dat duurt ah, altijd in het aantal eventjes. voordat die cijfers bekend worden. Precies. Ah, dat is nog het stenen tijdperk, zoals we de radioluisteraars stellen. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Wij gaan het hebben over, over de Alpen en over de Alpen en over wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Maar eerst de vraag de vragen. Hoe is het met Bouken? Ja, we weten het nog steeds niet helemaal. Robert Geesink is vanmorgen gebeld door uh, 3FM. En daar heeft hij gezegd uh, dat hij denkt dat Bauke Mollema wel van start is gegaan. Ook Marijn Zeeman heeft ergens op de radio iets geroepen over... Uh, dat hij denkt dat Bauke Mollema wel van start gaat. Dus uh, laten we er maar van uitgaan dat ze, als ze straks ontbeten hebben... als die renners straks weer uh, verzorgd zijn en weer klaar zitten op de fiets... dat Bauke Mollema er gewoon bij zit. En dat hij in ieder geval probeert uh, die zes plaatsen ...in dit klassement uh, vast te houden. Ja, want het zal ontzettend lastig worden. Hij is al een twee dagen uh, ziek, had ook niet echt uh, lust meer om wat te eten. Dus eigenlijk hangt het er een beetje vanaf of u vandaag uh, lekker ontbijt. Ja, want dat is het grote probleem natuurlijk. Hè? Op het moment dat je inderdaad niet, niet meer genoeg eet... Ja, dan is het eigenlijk gebeurd met een renner. Dan, dan, dan, dan kun je die inspanning kun je gewoon niet meer plegen. En inderdaad, renners die, die of door de kou of door ziekte... of door welke reden dan ook inderdaad geen voedsel meer tot zich nemen... Ja, die krijgen problemen. Je zag het gisteren trouwens met Christopher met Floem... in de slotfase uh, ja. van uh, Alpe d'Huez. Uh, handige truc trouwens, want ze liet de Ritchie Port afzakken... tot bij de ploegleidersauto. Die nam daar wat voedsel aan. Dat was verboden op dat moment. Want je mag in de slotfase van zijn Etappe mag je niet meer bevoorraad worden. Maar Froome neemt uh, de boete en uh, de, de, de tijdstraf uh, van 20 seconden voor Lief. Uh, of uh, Richie Port bedoel ik. En Christopher Froome, ja, die kon keurig dat shelletje uh, dat aannemen. en uiteindelijk toch nog een klein beetje energie overhouden. voor dat laatste stukje van Open Divest. Maar dat uh, blijft altijd essentieel. We weten het ooit. Floyd Landers nee. lenders, legendarische etappe. die toen uh, ongelooflijk veel uh, verloren op weg naar latou toen hij een hongerklap kreeg van je welstand. Toen verloor hij meer dan een kwartier. Ja, de man met de hamer en de man met de hongerklop. Uh, maar maar Guido, uh, waarom is dat eigenlijk? Want dat vragen heel veel mensen zich af: dat je in die laatste fase geen eten meer mag aannemen. Ja, dat is, een, dat is gewoon een regel in het wielrennen. Bauke Mollema weet er alles. Want die nam nog een bidon aan uh, in de laatste kilometers... van uh, een bergetappe in Zwitserland. En toen kreeg hij daar uh, 20 seconden tijdstraf voor. En dat heeft gewoon te maken met de hectiek van de slotfase. Ze willen op dat moment gewoon zuivere strijd hebben. Geen auto's meer in de buurt. Geen ploegleiders meer die uh, naar voren komen rijden. En vandaar dat er gezegd is... oké, okay, er, er wordt gewoon niet meer bevoorraad in die slotfase. Oh, goed, dat is het. Daar heeft het mee te maken. Het zijn de regels van de wielerwedstrijd. Nou, vandaag dan uh, met of zonder Bauke... Bouw... We gaan dus voorlopig ervan uit dat Wauke Molema start. Maar wat krijgt hij allemaal voor de kiezer? Nou, het is niet mis hoor, want uh, meteen uh, na de start uh, vanuit uh, Bourdeuison... ...dan gaan ze op een gegeven moment uh, even voorbij uh, de klim Alpen de West. Trouwens, die zien ze helemaal niet eens meer, want ze starten in het dorp zelf. En dan gaan ze op een gegeven moment rechtsaf in de richting van het plaatsje Oss. Uh, daar hebben wij uh, de afgelopen week hebben we daar een nachtje gezeten. Daar gaan ze meteen de Col du Grandon over. Daar zijn we gisteravond overheen gereden. Nou, een gekende kol 21,6 kilometer. Een col uh, ook van de buitencategorie. Daar gaan ze weer afdalen. Een hele linker bocht slingerige, smalle afdaling met af en toe natte stukken en dan komen ze bij de Col de la Madeleine, die kennen we ook allemaal nog wel, ja. precies twee kilometer hoog ook buiten categorie dan is het eventjes een tussenstukje en dan krijgen we meteen drie calls achter elkaar, eentje van de tweede eentje van de eerste en dan nog een col van de eerste en dan komen ze uiteindelijk aan in Le Grand Bornon ja, midden in het Alpengebied, een prachtige, prachtig plaatje is dat, uh, zo tussen de hoge bergen. En het is geen aankomstberg op, dat moet ik er wel bij zeggen. Ze krijgen een afdaling vlak voor, voor Le Grand Bonneau. Maar wat ze voor die tijd allemaal uh, voor de wielen hebben gekregen, dat is niet mis. Nee, is het vandaag een dag voor de aanvallers of uh, bijvoorbeeld voor iemand als Robert Geesink? Het is een dag voor de aanvallers vandaag, dat denk ik wel. Uh, of natuurlijk een dag waarin de klassemensrenners. en dan denk ik weer aan die Spanjaarden, die Armada. Ja. Denk ik aan Rodriguez, ik denk aan Valverde, ik denk aan Contador. Maar ook aan de Colombiaan natuurlijk, Quintana. Het kan zomaar zijn dat je op die eerste klim op de Col de Clendon... denken van ja, we blijven het proberen, we willen... Kosten wat kost proberen Christopher Froome knettergek te krijgen. Dus dat ze meteen gaan demareren. Het risico natuurlijk dat ze lopen is dat ze zichzelf opblazen. Uh, maar het zou wel een heel mooi scenario zijn voor deze etappe. Het belooft weer een prachtige etappe te worden. Voorlopig dus met Bouke Mollema. Het verslag kunt u horen van Geo Lippens en natuurlijk ook van Sebastian Timmerman. En al anderen. vanaf twee uur hier op deze zender in Radio Tour de France. En we warmen de boel een beetje op natuurlijk vanaf elf uur met de proloog bij de VARA. De asbestbesmetting op Kanaleneiland vorig jaar in Utrecht heeft de woningbouwvereniging bijna 9 miljoen euro gekost. Kosten voor schoonmaken, maar ook laboratoriumtesten, vergoedingen en vervangende woonruimte voor bewoners. Allemaal bijeenbegrepen. Komend weekend is het een jaar geleden dat 300 mensen hun woning moesten verlaten. Verslaggever Theo Verbrugge die ging bij een van hun kijken bij Rudy Wagensveld aan de Stanley Laan. Kijk, ze hebben hier eens het blankje op elkaar gekregen.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 Nou, hoewel het allemaal niet in orde is, toch nog een fijne zomer. Ja, dankjewel. <laughs> Theo Verbrugge tegen Rudy Wagensveld aan de Stenninglaan dus. 300 mensen ontruimd uiteindelijk vanwege die asbestbesmetting. Onrust onder de bewoners. We gaan er verder over praten met asbestdeskundige Eva Engel. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vindt u terugkijkend dat de corporatie in de gemeente het hebben gedaan? Um, ja, Van de, de situatie op Kanaleiland heel specifiek weet ik uh, niet alle details... Um, wat de, de bewoner net aangaf, uh, communicatie is een hele belangrijke. Ja, en dat had veel beter kunnen gaan. Ja. Hebben andere corporaties hiervan geleerd eigenlijk? Absoluut, absoluut. Er is door heel veel corporaties uh, achteraf dus meegekeken. Um, ze zijn ook wakker geschrokken, denk ik. Uh, er zijn heel veel corporaties die dus naar hun eigen organisatie zijn gaan kijken van... zouden wij een soort gelijke situatie kunnen krijgen? En daarop gaan zij, zijn ze gaan anticiperen van... Um, hoe kunnen we dat voorkomen? Dus aan de ene kant hebben ze gekeken of er asbest is... Asbest is en aan Daar de andere de de kant... Ge... Precies, en aan de andere kant, als dat er dan is, wat moet je dan doen? Precies. Kijk, asbest is in heel veel gevallen niet eens een risico. Als er gewoon asbest zit en het kan er blijven zitten, het is hecht gebonden en het wordt niet aangeraakt, dan kan het ook gewoon blijven zitten. Maar als je werkzaamheden gaat uitvoeren, ja, dan moet je zorgen dat je weet of er we asbest zit of je dat eerst moet verwijderen. Ja. En uh, ja, daar goed over communiceren met de huurders. Ook als je weet dat er asbest zit, moet je dat aan de huurders aangeven. Ja. Dat ze niet zelf per ongeluk zaken aan een asbest uh, toepassing kunnen gaan uitvoeren. Nee, want dat is behoorlijk gevaarlijk. Hebben de corporaties nu de boel op orde? De, nou, daar zijn ze mee bezig. En uh, het is niet makkelijk om dat asbest in kaart te brengen, want het is heel lang natuurlijk toegepast. En uh, niet alleen bouwtechnisch tijdens de aanleg van de woningen bijvoorbeeld, of tijdens de renovatie, maar ook tijdens gewoon een reparatie. Oh, ik heb hier nog een plankje over, laat ik dat even gebruiken. Dus om dat in kaart te brengen, is dat best een ingewikkelde zaak. Ja, want we en, weten het gewoon nog ook niet allemaal. Ze, ze weten niet allemaal waar de asbesttoepassingen zitten. Dus daar zijn ze nu hard mee bezig over het algemeen. En ik zeg niet alle 400 corporaties die er ongeveer in het land zijn, maar een heleboel corporaties zijn daarmee bezig... om dat in kaart te brengen. En als ze het dan weten, om dan ook de bewoners een brief te sturen van... nou, op die plek zit uh, een asbestplaat. Of daar ja. zit een asbest. Wat zit. moet er nog gebeuren volgens u? Um, nou, daar moeten de corporaties vooral hard mee doorgaan... om te vertellen waar asbest zit... Maar daarnaast, uh, ja, Edes, de vereniging van corporatie, die heeft een handboek geschreven, dat is toevallig ook gisteren een herziende versie uitgekomen, waarop ingegaan is op die communicatie, op uh, crisiscommunicatie crisis, uh, ja. ook, van, om daar tips te geven en tricks te geven, nou, gelerend hebben van Utrecht, uh, hoe kun je daarmee omgaan? Uh, dus ja, corporaties zouden door kunnen gaan met... Uh... Doorgaan en het handboek wat uitgekomen is, eigenlijk goed lezen. Dat uh, ja. is het samengevat. Mevrouw ja. Engel, nou dan is het helemaal helder. Ik dank u wel. Graag gedaan. U ook. Jolanda van der Velde bij de AMWB, lost het al een beetje op? Bert, ja, hier en daar wel, maar ik begin maar even met uh, verkeersinformatie net over de grens. In België is een uh, lange file ontstaan op de E34-E313, dus de route Eindhoven-Antwerpen. Heeft te maken met een aanrijding. Verkeer vanuit Eindhoven kan beter omrijden via Breda-Antwerpen via de E19. Dan net over de grens in Duitsland is nog steeds die A3 dicht richting Oberhausen. Best is om om te rijden vanuit Nederland via Venlo, die A77 volgen, en dan in Duitsland de a 7 in Nederland vielen file na een aanreding op de A16, Breda Rotterdam. Bij knopen de Brechtseplein 2 kilometer. De linkerrijstrook is, is dicht. Het NOS Radio 1 Journaal.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 controlepost tussen Ramallah en Jeruzalem. Het hier vol met bussen... vanuit de hele westelijke Jordaan-oever. Waar komt hij vandaan? Oh, waar. Uh, en ze lopen snel weer door. Een vrouw met een plastic krukje op haar hoofd. Het wordt ook een lange dag. Can you also go to the other side?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 moskee te brengen de Al-Aqsa. Zeg ik tegen in dat we kan die pajes en nou. Iets heel groot, iets wat normaal niet mogelijk is door de bezetting, door de muur. Zegt ze, we lopen nu naar de bus. Welke gaan we? Ze kan. So what did you bring? Kleenex. Um... Kleenex, een sjaal, gebedsjaal. Uh, je hebt. water om de handen te wassen, niet om te drinken. Want het is dan Koran. Koran, de Koran. Ik niet te vergeten. Um, just. Dat is Benaderen, het. Benader Het moskee-complex. Oh my God. De rotskoepel. Hey. Wow, wow. Very beautiful, very beautiful. De reportage was dat van Monique van Hoogstraten. Nou, Gio die zei het net al eigenlijk al, Bouke Mollema komt vandaag aan de start. Maar uh, het is nu al helemaal zeker. Mollema start gewoon vandaag. We gaan na 9 uur even bellen met een van de ploegleiders. Tijd voor cars, dat is een andere manier van fietsen. Drive! De cars dus met drive Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Joop Bout is hier. Ja, een bijna pagina grote foto op de voorpagina's van het Algemeen Dagblad... en de Telegraaf van Fens, die gisteren de renners aanmoedigden op de Alp Dues. En daarop is goed te zien hoe de zieke Mollema zich een weg moest banen... door een oranje massa. Volgens de Telegraaf was onzeker of Mollema vandaag aan de start zal verschijnen... omdat hij ziek is. Maar zojuist kwam daar goed nieuws over. Als nu uh, eruit is, Zit hij tegenover mij uh, zijn rijst naar binnen te werken. Oh. Dus, uh... Hij eet oh, weer, mensen. Oh, oh. Hij eet weer. Dat is goed <laughs> nieuws. Giel Belo op 3FM met Robert Gezing. Volgens het AD stonden er nooit eerder zoveel Oranje-fans langs de toerroute. En dat wordt gewaardeerd door de renners. Wielrenner Bram Tankink schrijft op Twitter dat hij veel aan de aanmoediging heeft gehad. Een van zijn fans wil die graag extra belonen. Hij twittert: de jongen die net na bocht 7 met dat korton stond met Bram Tankink nummer 166, held. Ja, dat gaf echt moraal. Als je hem inlevert, krijg je een crash shirt." Het tijdschrift Boston Magazine toont politiefoto's van Djokhar Tarnayev, De man die wordt verdacht van het plegen van aanslagen op de marathon van Boston. De foto's zijn inmiddels overgenomen door media wereldwijd. Politiefotograaf Sean Murphy die maakte de beelden op de dag van de arrestatie van Tjarnaev. Hij geeft ze nu aan Boston Magazine uit protest tegen het blad Rolling Stone. Dat eerder besloot een jeugdfoto van Tjarnaev op de voorkant te zetten. Daarop stond Tjarnaev afgebeeld als popster. Murphy is bang dat die foto mensen ertoe kan aanzetten... om iets vergelijkbaars te doen... zodat ze ook op de cover van de Rolling Stone terechtkomen. Murphy's foto's tonen een heel ander gezicht van Tjarnayev. Boston Magazine noemt ze de real face of terror. Op een van de foto's is te zien hoe Tjarnayev... met bloedvegen op zijn gezicht en kleren tevoorschijn komt uit zijn schuilplaats. Utrechtse burgemeester Alain Wolfsen... is woest over de wraakactie van bewoners van een woonwagenkamp... waarbij auto's van hulpdiensten werden vernield. Het zegt hij in het AD. De kampbewoners zouden afgelopen weken een valse melding hebben gedaan... over een drenkeling in het Amsterdam Rijnkanaal... En vervolgens kraaienpoten hebben gestrooid. Zes auto's van politie, brandweer en ambulance moesten eraan gelopen. geloven. Ze kregen een lekke band. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de politie onlangs een eind had gemaakt aan een luidruchtig feestje. Hulpdiensten hebben inmiddels aangifte gedaan. En de KLPD wilde kosten voor de inzet van een helikopter verhalen op de melders. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt of voormalig Vestia-topman Erik Staal betrokken is bij verdwenen geld. Dat bedoeld was voor sociale projecten in Zuid-Afrika. Dat meldt vandaag. De Telegraaf. Staal was het enige bestuurslid van een stichting die miljoenen kreeg van Vestia... om daarmee in Zuid-Afrika te helpen. Van dat geld zijn tonnen onvindbaar. Het voormalige bestuurslid Staal moest vorig jaar aftreden... nadat de woningcorporatie, woningbouwcorporatie Vestia onder zijn leiding bijna failliet ging. Dat, in de ochtendbladen, hedenochtend, de, ochtend de cijfers van de Rotterdamse haven eigenlijk, of voor de Rotterdamse haven, die worden zo bekendgemaakt. Directeur Hans Smits, daar gaan we zo mee praten in het NOS Radio 1 Journaal. Dat doen we zo dadelijk.